Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 122, de versen 1 en 3. Psalm 122, de versen 1 en 3.